Ik heb nieuwe schoenen, schoenen. Ik heb nieuwe schoenen, schoenen. Ik heb nieuwe schoenen, schoenen. Ik heb nieuwe schoenen. Hij heeft nieuwe schoenen, schoenen. Hij heeft nieuwe schoenen, schoenen. Hij heeft nieuwe schoenen, schoenen. Hij nieuwe schoenen. Ik heb nieuwe schoenen, schoenen. Ik heb nieuwe schoenen, schoenen. Ik heb nieuwe schoenen, schoenen. Ik heb nieuwe schoenen. Hij heeft nieuwe schoenen, schoenen. Hij nieuwe schoenen, schoenen. Hij nieuwe schoenen, schoenen. Oh, y yeah, Yo, hallo is zo... Battle. Oh, yeah.